We gaan op pad. Gaan jullie mee? Even naar de Carolieweg. Ja, en we zijn weer op locatie. Hallo, wie, wie ben je en waar zijn we? Uh, ik ben Simone en je staat nu in uh, Stardust. In de Carolieweg in uh, Groningen. En uh, Stardust is een uh, vintage winkel. Of althans, niet alleen vintage. We hebben ook remade vintage. We hebben ook nieuwe kleding, als zware schoenen. Dus uh, ja, we zijn een uh, kledingwinkel en daar sta je nu. Uh, om ons heen zien we rekken, tassen... Um, Kleding, veel kleding, want dat is wat we hebben met onze winkel. Veel kleding. Wie zijn je klanten? Wat zijn nou typische klanten voor Stardust? Ja, we hebben eigenlijk best wel hele diverse klanten. We hebben uh, vanaf nou ja, de leeftijd 14-15, dus hele jonge klanten, maar ik heb ook hele oude klanten. Zo hebben we een uh, oudere dame van 81 die hier ook regelmatig komt en die het ontzettend leuk vindt om hier dan met hele harde muziek dan toch nog te winkelen. Fantastisch, dankjewel. Tot zover. Ja, we gaan luisteren naar Tom Tiemann. Tom, jij hebt iets bijzonders ontdekt. Kom er maar in. Je ziet wel eens dat mensen tijdens concerten echt helemaal uit hun dak gaan... en dat ze zo de rest van het publiek opswepen. Maar wat weinig mensen weten is dat deze bezoekers, als je ze zo mag noemen... worden ingehuurd door de festivalorganisatie. Ik sta hier op Noorderzon naast iemand die professioneel feestjes bouwt tijdens optredens. Um, ja, je wil anoniem blijven? Hoe uh, zal ik je eigenlijk noemen? Ah ja, maar gewoon. Uh, Noem zeg maar jij. Hey. Of, uh, jij? J je wilt niet in de openbaarheid komen? Piet. Mensen mogen je naam niet weten. Nee, uh, nee, dat houden we even voor deze keer een beetje, een beetje anoniem. Oké, okay, maar jij hebt een bedrijfje in het opswepen van publiek? Ja, opzwepen, hypen. Ja, gewoon de stemming erin houden. En, uh, het is niet alleen mijn bedrijf. Ik bedoel, uh, we doen het een beetje als collectief. En hoe doe je dat precies de stemming erin brengen? Ja, dat verschilt per locatie of uh, per festival of gelegenheid. We, het, we doen ook wel uh, partijen, feesten. Maar altijd anoniem eigenlijk. Het verschilt per plek. En uh, Noorderzon doen we dit, ja. Wat ga je op Noorderzon doen? Er zijn verschillende, verschillende interventies die we doen... Ja, we kunnen niet gelijk alles verklappen, maar uh, rondom de vijver. En de vijver, dat zijn, dat zijn voor ons hele aantrekkelijke plekken om uh, ons werk uh, te laten zien. Maar ja, als het publiek uh, goed losgaat, dan weet je dat, uh, dan reken maar dat wij ertussen zitten. Je hebt vorig jaar noord gezien. Daar is bij uh, verschillende concerten is het vrij, uh, ook wel eens, wel eens bijna uit de hand gelopen. Maar uh, ja, daar zijn we wel uh, verantwoordelijk voor. En hoe zorg je ervoor dat het niet uit de hand loopt? Ja, al ons personeel is eigenlijk goed getraind. We hebben er eigenlijk een soort basiscursussen die we iedereen geven. En je hebt allemaal een beetje een gezond verstand. En iedereen weet wat een leuk feestje is. En ja, die, kijk, die grens is voor iedereen verschillend. Wat voor mensen werken er eigenlijk bij het bedrijfje? Ja, mensen die uit de, Ja, ja veel mensen uit de horeca. Het zijn, toch, ja, het zijn zelf ook echt feestgangers. Mensen uit de beveiliging. Je moet natuurlijk ook je mannetje staan, want je, je, ja, je, je, je provoceert ook wel een beetje... En je moet goed kunnen zwemmen, natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Dus uh, ja. Mensen met een A-diploma zijn, uh, zijn welkom als je maar uh, van een feestje houdt. En uh, jullie opereren in het diepste geheim. Waarom is dat eigenlijk? Omdat wij heel, uh, heel geheim zijn. We zijn gewoon, gewoon, uh, gewoon super geheim. En dan moet je een beetje geheimzinnig doen. En op het Noord-Nazon-festival, uh, als er iets gebeurt, dan is uh, de kans groot dat jullie daarachter zitten. De, de, de kans is, uh, is vrij groot, ja. ja. Kunnen we, wat kunnen we verwachten? Ja, spektakel. Chaos misschien wel. Ja, het, is ook, het gaat ook wel eens fout. We hebben een slagingspercentage van... Uh, nou, ze zeggen 80% van alle festivals. Dat goed. dat We hebben wel eens een misser. Maar dat bij Dorenzol verwacht ik dat niet. Wat voor misser heb je het dan over? Ja, dat het, dat het bijvoorbeeld uh, te gek wordt. Of dat we iets op gang zetten wat we, wat we, wat we niet meer kunnen controleren. We hebben wel eens op een festival zijn we gewoon met tien man zijn we gaan roepen dat, er, uh, dat je moet rennen en ja voor je wees stonden we met 4000 man te rennen. Niet iedereen kan zo hard rennen. Gebruiken jullie ook stimulerende middelen? We zijn zelf één grote stimulerend middel. Hallo, we zijn weer terug aan de Caroliweg. We zijn hier bij Stardust. Hey Simone. Hi. Hi. Zeg vertel. Jij kreeg dus een kans van Job. En wat is jouw bestaansrecht? Wat maakt jouw concept nou zo uniek? Uh, nou ja, het is eigenlijk ons, want ik doe de winkel uh, samen met mijn schoonzusje. En de kans, ja, wij hebben eigenlijk een beetje de kans zelf gegrepen. We uh, missen een winkel zoals uh, Stardust eigenlijk in, in Groningen. Je ziet het al heel veel in Amsterdam, maar ook in Berlijn, in uh, Madrid. In allerlei Europese en Nederlandse grotere steden zie je uh, concepten als, nou ja, onze winkel. Althans, wij hopen dat wij zo'n concept neerzetten. Dus we hebben die kans min of meer zelf gegrepen. Maar, Via Job zijn we ontzettend blij dat zij ons ook mede daardoor... die kans uh, nou ja, nog meer invulling heeft kunnen geven. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje het uh, idee en het bestaansrecht. Uh, ja, ik hoop dat dat uh, voort blijft duren. Fantastisch. Een klein stukje metropool in onze eigen stad Groningen. En dan nu Wabbus, slow journalism... over de hoge en de lage cultuur op Noorderzon. Zangduo Piet en Winnie timmeren al een tijdje aan de weg binnen het feesten- en partijencircuit, maar ze hebben een missie. Noorderzon ook toegankelijk maken voor de gewone man. Nou goed, Noorderzon, am heel leuk aarde. Er hangt gewoon zoveel veel een um, grote goddel er omheen. Ja, wij, wij hebben toch ook grachten. Nou, in, in ieder geval, wij willen dat ook bijvoorbeeld onze fans ook hier terechtkomen. Ik zeg ook tegen Piet, we hebben dan zeg maar de chemist, tw twee keer in het jaar. En verder is er voor ons is er niks. En hoe gaan jullie dit voor elkaar krijgen? Nou, wij gaan dus gewoon tijdens Noorderzon het terrein op. Heb je We noemen het een guerrilla-concert. Gewoon happen, optreden en, en dus ook iets te bieden geven voor die gewone man. Twee weken later is het dan zover. Ik loop mee het noorderzonterrein op met Piet, Winnie en Winnie's broer Sjors... die zorgt graag voor de techniek. Het is acht uur s'avonds. Piet, jou heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Wat, wat vind jij eigenlijk van deze guerrilla actie Oh, nee, laat Winnie maar vertellen. Dus. Oh, nou, nou, ik vind het wel heel spannend, hoor. Dus uh, we gaan beginnen. Dan gaat het al snel de verkeerde kant op met de beveiliging. Ik heb jullie verzoek het terrein te verlaten. Helaas. Nou, Piet en Winnie, volgend jaar weer. De teleurstelling komt natuurlijk niet groter. De, nee, dit, dit, dit is voor ons betreft. Heb ik het is wel de laatste keer gezegd. Dus, dus uh, Helaas, jongens. Oké. Okay. Oh, wabbus! Waarom hebben wij nooit eerder van deze mensen gehoord? Gert zit voor ons klaar in het Grand Theatre. Eind december 1967. Ik zit thuis met mijn moeder. En mijn moeder doet niet anders dan huilen. En buiten regent het. Het is een, een dag waarvan ik niet weet waar ik ermee aan moet. Maar mijn moeder vertelde... S ochtends dat opa was overleden. En opa was haar vader. En daar had ze erg veel verdriet van. Eigenlijk moest ik naar school. Maar ze zei, nee, blijf maar thuis, Gertje. En ik snapte, ik snapte wel dat ik een beetje een troost voor haar was. Maar met die hele situatie vond ik het best ingewikkeld. En ik kijk maar een beetje uit het raam. En het regende. En mijn moeder snikte onophoudelijk. En ik zei, mijn mama opa is nu toch in de hemel? Het is toch allemaal niet zo erg? Toen zei ze... lieve: het, het is verschrikkelijk. Ik zei... oké, okay, maar... maar mag ik niet naar school dan? Nee, nee, nee, jij blijft thuis. En na een tijdje zei ik tegen mijn moeder... mam, ik verveel me. En toen kreeg ik een klap van mijn kop. Nou, dat, dat is een hele vroege herinnering... 1967, ik was vijf jaar oud. Uh, en een paar dingen. Dus dat je een moeder ziet in onmacht. Dat is al heel bijzonder. Uh, en het feit dat je je verveelt. Ook, ook heel visueel bijna verveelt. He, je hebt die moeder wel onderhand gezien. Het regent buiten en je moet binnen zijn. En die verveling... die was toen bijna massief, loodzwaar. Maar in de loop der jaren heb ik van die verveling erg veel plezier gehad, merk ik. En bemerkte ik ook dat de verveling... dat het, ja, dat het een bron was voor verbeelding. En een bron voor onverwachte invallen en... Uh, nou, dat heeft me in mijn beroep als beeldhouwer, als liedjeschrijver en als theatermaker... heeft die verveling mij zo zeer geholpen. Dat, dat, dat interbellen, dat, dat niemandsland, dat is nu op dit moment niet meer vanzelfsprekend. Dus eigenlijk moet ik mij weer tot het vervelen zetten. Nu kijk ik naar mijn dochters die vergroeid zijn met hun smartphone, die geen tijd hebben om zich te vervelen. Oh, ik zou ze toewensen, laat het ding eens een weekje ergens liggen zonder stroom. En laat de verbeelding spreken vanuit je eigen geest. Zonder impulsen van buitenaf. En laat die komkommer op je afkomen. Dat was beeldhouwer, theatermaker en muzikant Gert Zennema. Ja, daar zijn we weer met Simone van Stardust. Hi. Hi. Zeg, vertel, heb jij nog een tip voor onze luisteraars? Wat is er nou werkelijk onmisbaar in deze tijd, in deze buurt? Nou, wat echt onmisbaar is en waar ik heel blij ben dat ze er zijn gekomen... is de Trendy Asian in de Oosterstraat. Dat is absoluut gewoon de plek waar je moet zijn de komende dagen. Er wordt lekker gekookt, er is muziek. Nou, je moet het gewoon zelf gaan zien. Maar dat is wel mijn absolute tip. Dus in de gym... Het Trendy Asian restaurant? Ja, zeker. Daar moet je zijn. Dit was Piraten in komkommertijd tijd voor vandaag. Vanavond lekker naar Noorderzon. Morgen zijn wij we weer aan het einde van de dagdoorbraak bij Oog Radio. En online in de podcast op de websites van betrokken partijen. Maar wie zijn dat dan? Iraad in Konkommertijd wordt gemaakt door... Josine Zuidema, Koffiestation Het Grand Theater... Tom Tiemann, Wabbes, Stardust, Gert Senema, Ruurtjan de Mulde, Bert Donker en mijn naam is Maarten Brons. Tot morgen.